Een uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Russische president Poetin zegt dat de moord op politicus Boris Nemtsov politiek gemotiveerd was. Poetin sprak van een brutale moord en zei dat Rusland moet worden verlost van dit soort tragedies. Nemtsov, de belangrijkste criticus van Poetin, werd vrijdag doodgeschoten op een steenworpen afstand van het Kremlin. Veel van zijn meterstanders denken dat juist Poetin achter de moord zit. De Veiligheidsdienst zegt dat er enkele verdachten in beeld zijn.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 Het weer, geregeld zon, maar ook wolken. Vanmiddag toenemende de buiigheid, vooral in het noorden. Het wordt 7 of 8 graden, maar er staat een stevige westenwind. Vanavond neemt de wind wat af. Morgen bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het 8 of 9 graden. Dit was het NOS Show. VFM FN. Verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. De N201 Hoofddorp uit Horen is in beide richtingen bij Amstelveen afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Hoofddorp kan omrijden via Aalsmeer. De N456 Zevenhuizen Gouda is in beide richtingen nog altijd dicht tussen de A12 en de A20. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En de N492 Hoogvliet Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Spijkernisserbrug. Dat heeft te maken met een technische storing.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 Mijn Vrouw en ik hadden een plan opgevat een weekje naar Parijs te gaan. Ik kan u wel vertellen, met z'n tweeën een paar honderd kilometer in één auto... dan wordt je huwelijk behoorlijk op de proef gesteld. Wat? We reden nog niet of zij zei, je moet hier rechtsaf. Ik zei, dan maak ik zelf wel uit. Afijn, ik ging rechtsaf. <coughs> ja, dat ook wel. En meteen kwamen we terecht in een file. Maar gelukkig, we waren niet de enigen. Ja, wat doe je in zo'n file? Je verveelt je kapot, dus je kijkt dus daar om je heen. En nu zag ik in de auto naast ons een man met een vlieg op zijn voorhoofd. Dus ik gebaarde hem. <lacht> Meneer, er zit een vlieg op je voorhoofd. Je kunt hem zo doodslaan. Hij zoemt nu om je hoofd heen. Als hij zo doet, heeft je te pakken. Hij zit op je vooruit, op je vooruit. Je kunt met deze vinger zo doden. Wat neem ik deze vinger? Ja, maar die vinger mag ook natuurlijk. De man kwam in zijn auto, pakte zo'n bijl uit zijn kofferbak. En sloeg hem met één klap ons linkerachterlicht finaal kapot. Ik zei: Is die dood? Daar zaten wij zonder linkerachterlicht. Het heeft ons de hele verre dag gekost een zaakje gerepareerd te krijgen. Pas laat op de avond kon ik verder rijden over de nu eenzame snelweg. Met mijn vrouw slaapt op de achterbank. En een evangelisch omroep troostend op de radio. Wanneer u een beetje eenzaam bent vannacht... en bij uzelf denkt... waartoe leidt alles? Waartoe ben ik op aard? En wat heeft alles voor een zin? Juist op zo'n moment kan God u tegemoet komen. Haal niet in, blijf rechtgereden en probeer met lichtsignalen te hassen. Nou begonnen met graven, het mee. Het is nog niet eens begonnen, die loopt nu al te graven, nou ja. Kovaks was dat. En het nummer het heet Diggin, jawel. En dit heet Poison Ivy, dat is ook weer oud hoor, oeh. Is dat? Nou, dat is niet het komende recept hoor, dat is geen vergif. Nee. Poison Ivy van een bandje, dat heette de Paramounts. Ook een van die, denk ik, one-hit wonders uit, uh, uit de 60s. Volgens mij is dat nummer ook nog bekend geworden van de Searchers, als ik het goed heb. Maar in ieder geval, dit waren de Paramounts en Poison Ivy. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Ja ja, ja, ja, ja. Daar kunt u het allemaal nalezen hè? straks. Is, ja, u kunt natuurlijk ook proberen mee te schrijven. Maar u kunt ook gewoon even wachten tot... Uh... Dat het zo op Facebook staat. Misschien staat het er zelfs al op. Dat weet ik niet. Ik heb nog niet gecontroleerd. Maar in ieder geval. Uh, het is een uh, snelle linzensoep. vandaag. Ja! Een snelle linzensoep. Ja. Dus dat, uh, is geen langzame, maar een snelle. Wat u uh, nodig heeft is een pak van 500 gram gezeefde tomaten. en 500 milliliter kraanwater. Dan één runderbouillon tablet. 250 gram chorizo-worst. Uh, één courgette. 800 gram gekookte linzen. Dat zijn twee blikken van 400 gram. En 15 gram verse peterselie. Breng in een soeppan de tomaten, het water... ...en het bouillonblokje aan de kook. Snijd ondertussen de chorizo in pakje, plakjes... ...en vervolgens in blokjes. Snijd, die snijd de courgette in blokjes. Ook dat. Bak in een koekenpan met anti-aanbaklaag... ...de chorizo circa 4 minuten. En bak de courgetteblokjes circa 3 minuten mee. Voeg de chorizo, courgette en linzen aan de soep toe... ...en verwarm goed mee. Snijd de peterselie fijn... ...en garneer de soep met de peterselie. Nou, water loopt er weer mond in. Heerlijk hoor, lekker soepje gewoon... En nogmaals, als u het even rustig wil nalezen, dan kan dat natuurlijk. Want het staat in ieder geval na de uitzending, en misschien zelfs nu al. Maar in ieder geval na de uitzending staat het op onze Facebookpagina. wwwfacebookcom zandvoortlunch Like a billion dollar trust is just about to open up Sabina Dodumba heet ze. Nooit verhoord. Het is weer een van die platen die uh, op het ogenblik weer uh, nieuw zijn. En het heet Effortless. Jawel, dat wel. Uh, en dit is uh, Shepard. Ja. Let me down, easy.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 de wordt iedere gouwe ouwe platina Alpe die een navolging van uh, wat uh, de Beatles deden met het uh, White Album ook een witte hoes had. En ook hier was de reden dat uh, Stones er een foto op wilde hebben die uh, de platenmaatschappij niet wel gevallig was. Toen, uh, het protest. Een protest werd de hoed, hoes gewoon wit gelaten met zwarte opdruk: Sympathie voor de Devil. Meer dan zes minuten lang heeft u weer eens een keer kunnen horen. Hè? Dat is wel lekker toch, gewoon heerlijk. Oké, okay, de staans dus. En uh, dit, dit is ZFM 10, 25 jaar. 107. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Cfm. Voor Zandvoort en de regio. Ah, je bent erbij hoor. Je bent erbij. Ja, Je bent er helemaal bij. Oké, okay, uh, we gaan even uh, het, uh, het regennieuws weer doen. Ja, gewoon weer even het regennieuws. Ja, zo gaan we dat gewoon doen. Zo is dat. In een villa aan de Zandvoorterweg in Aardenhout is gisteravond een grote brand uitgebroken. Hulpdiensten waren massaal aanwezig om het vuur te bestrijden. De brand werd rond 20 uur, of 8 uur dus, gemeld en werd al snel opgeschaald naar grote brand. Volgens de brandweer heeft het rietendak van de firma, nou, van de fila natuurlijk, vlam gevat. De Zandvoorterweg was afgesloten en het verkeer moest omrijden via de N200. De oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rookontwikkeling. Er zouden twaalf mensen behandeld zijn aan rookinhalatie en, en lichte brandwonden. Het vuur dreigde over te slaan naar andere delen van de woning, maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. De bewoners zijn veilig uit het huis gehaald. Iets dan in de dag kon het zijn brandmeester worden gegeven. Het vuur breidde zich niet verder uit, maar het nablussen heeft nog wel uren geduurd. Al een woordvoerder van de veiligheidsregio Kermerland. De bewoners bleven ongedeerd en zijn elders opgevangen. Zij zagen kans om kort na het uitbreken van de brand toch nog enkele paspoorten antiek en kunst uit de woning te halen. Volgens de nieuwe wethouder, mevrouw Shalik Vrijling, gaat, het, uh, gaat er veel goed in ons dorp. Maar er zijn grote plannen om onze leefomgeving uh, nog aantrekkelijker te maken. Het is een uitdaging de ruimte in ons dorp zo goed mogelijk te benutten. Lisbeth Shalik, partij Zandvoort, volgde in december uh, 2014 Hanco Hennop... als wethouder van Ruimtelijke Ordeling, Ordening, Milieu en Mobiliteit. Daarbij ook kijkend naar de kleinere verbeterpunten... zoals duidelijke verwijzingen naar de parkeergarage van het Louis-David-Carré... en het permanent wijzigen van de rijrichting in de Grote Krocht. Ook de groenvoorziening van het centrum... en voorzieningen die het jaar rond toerisme bevorderen... hebben haar aandacht. Golden Eering, Direct, Jet Rebel... Nielsen, Jan Smit... Drie js en Nick en Simon... zijn enkele van de meer dan 100 artiesten... die deze zomer op Dutch Valley staan. Het muziekfestival... met louter acts van Nederlandse bodem... in Sparenwoude... viert dit jaar zijn vijfde editie. Op de negen podia... zijn verder optredens te zien... van George Baker, Dennis van der Geest... Imka Marina, Kraantje Papi... Koos Alberts, Mr. Polska... Sineke, Thomas Berge en Walter Kroes. Dutch Valley trok vorig jaar 45.000 bezoekers en was daarmee uitverkocht. Dutch Valley vindt dit jaar plaats op 8 augustus van 1 uur s middags tot 11 uur s'avonds. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. De lente komt eraan, maar vandaag nog niet... want ook vandaag komt het nog tot buien met kans op hagel en onweer. En daartussendoor zijn er flinke opklaringen met aardig wat zonneschijn. Het waait flink en het wordt een graad of zeven. Vanavond en de komende nacht blijft het droog... en er zijn naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. De noordwestenwind neemt af naarmatig tot vrij krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of twee... Morgen gaan we profiteren van een hoge drukgebied boven het westen van Frankrijk. Het drijft droog en er zijn perioden met zon. De noordwestenwind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 8 à 9 En tot zover deze informatie. Lekker hè? I'm a Tiger was dat van Lulu nog eerder? Nee, die zat hiervoor. En dit was natuurlijk de Good Time, Bad Times van Led Zeppelin. yo En dit is Ellie Golding uit die film die nog steeds in de bioscoop draait. Fifty Shades of Grey. Ellie Golding, love me like you do. Huh? You're the light, you're the night. You're the color of my blood. You're the cure.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 Van Halen, hè? We uh, ja. Nederlandse roots, hè? Eddie Van Halen, ja. Nou. ja. But, uh, David Lee Roth als uh, zanger, natuurlijk. En Eddie Van Halen als gitarist. En dan uh, dat heet Jump. En daarvoor hoort u Ellie Goulding met... Uh, Love Me Like You Do. Ja. Yeah. Dit is uh, Courses Teach Me How To Dance With You. <laughs> Do you? Yeah. All right. Teach me how to dance. All right. Crunch up. de favoriete Bruce Springsteen nummer, hoor. One to run! Van het uh, gelijknamige album. Wat een power, joh, dit. Echt weer een low, hoor. er gewoon vanaf. Born to Run van uh, Bruce uh, Springsteen. Ja, en dan zit het er alweer op. Ja. jongen, jonge, wat jammer dat. Het zit er alweer op. Ja, dit programma hebben we alweer gehad voor vandaag. Oh. Oh. Gaat goed. Maar ik blijf nog even twee uur zitten, hè, want ik heb nog een paar van die uh, 30 centimeter in doorsnee... ...zijn de zwarte dingen op twee draaitafels liggen. Dat heet LP's. We Dus eh... Uh, we ons nog even twee, twee uur lang mee bezighouden, hè, met dat vinyl, zoals het heet. De vinyljaren dus. Vandaag met en Tears 4... En dan uh, die Average White Band, heb ik ook nog. Best tof. En uh, ik heb ook meegenomen de Beach Boys en uh, de LP Holland. En een LP die helemaal in Nederland is opgenomen. In uh, 73 of zo. 72, 73. In Baanbrugge om precies te zijn. Dus dat hebben we straks na twee uur tot vier uur en toe, de vinyljaren. La la la. Voor nu even een broodje eten en... Uh, Hoe en uh, Nou ja, tot zo. Bij de vinyljaren. Een andere pet opzetten. Hè? De lunchpet gaat af en de kwam gaat op. Also...